Een automobilist is in Rotterdam ingereden op een politieagent... die de man wilde aanhouden. De agent kwam op de motorkap terecht, maar raakte niet gewond. De politie dacht dat de man in een gestolen auto reed. De verdachte weigerde te stoppen en reed in op de agent. De politie schoot daarop op de banden van de auto... en later schoot de politie opnieuw bij de aanhouding van drie verdachten. In de Duitse regering is een crisis uitgebroken... over het kinderverzorgingsgeld.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 Het weer stevige Zuidwestenwind aan Zeewindkracht 8. Vannacht nemen wind en buiigheid af. Morgen overdag af en toe zon, nog wat buien. Het wordt hooguit 18 graden. Na morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Job Cohen gaat het onderzoek leiden naar de rellen in Haren van afgelopen weekend. Ik waag me nu alvast aan een voorspelling van wat grofweg het resultaat wordt. Een dik pak papier, een gewichtige presentatie waar de voltallige pers voor zal uitrukken... en lauwe conclusies waarvan er zeker één zal zijn dat er beter gecommuniceerd had moeten worden. Die zit er namelijk altijd bij. Maar bij deze facebook rellen is toch bij uitstek wonderlijk goed gecommuniceerd. Daar hebben we nou echt geen rapport voor nodig. Dames en heren, goedenavond en welkom bij met het oog op morgen... op deze stormachtige maandagavond. Ze zijn jong, hoogopgeleid, Nederlands en Turks, en ze willen weg. Maar liefst 40 procent van deze jongeren... bouwt liever een toekomst op in Turkije dan hier... in het land waar ze zijn geboren en opgegroeid... Dat is de opmerkelijke uitkomst van een nieuw onderzoek. De hamvraag is natuurlijk... waarom zien deze jongeren geen toekomst voor zichzelf in Nederland? En waarom longt het land van hun voorvaderen? Met drie ervaringsdeskundigen praat ik over deze omgekeerde braindrain. Zuchten en steunen omdat de luxe broodjes op je werk op zijn... precies 7,6 uur werken omdat dat nu eenmaal in je contact staat... Wie zich twee tellen verdiept in de Chinese arbeidsomstandigheden... knijpt in zijn vingers bij de wilden die we hier op de werkvloer kennen. Hoe staat het er in China voor? En wordt het langzaamaan beter? We zoeken het ook vanavond dichter bij huis, in het wereldberoemde Haren. Met een Harense schooldirecteur praten we over de eerste schooldag na de rellen... en met de moeder van een van de leerlingen over de rol van haar zoon bij die rellen. En met Hans Andringa werpen we een blik op Den Haag... De eerste dag van de formatie. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 24 september. Terwijl buiten de storm de eerste blaadjes van de bomen rukt... was er goed nieuws voor gepensioneerden. Hun uitkeringen hoeven het komend jaar niet extra te worden verlaagd. Zo maakt het kabinet bekend. Iedereen profiteert daarvan, gepensioneerden, maar ook jongeren die werken. En dat is de reden waarom we hebben gezegd, ja, daar willen we toch wat aan doen. Iedereen profiteert, zegt staatssecretaris de Kom, omdat de pensioenpremie ook niet verder omhoog hoeft. We hebben een maatregel aangekondigd waardoor de premiestijgingen beperkt blijven Te volgend jaar. Hele hoge premiestijgingen zouden heel slecht zijn voor de koopkracht, maar ook heel slecht voor de economie. Iedereen tevreden, zou je denken. Toch niet. De pensioenfondsen vinden dat de staatssecretaris niet het onderste uit de kan heeft gehaald. De vlag had helemaal uitgekund als de staatssecretaris iets ruimhartiger was geweest. De pensioensector heeft voorstellen gedaan om die rentecurve te corrigeren. En die heeft hij niet helemaal zo overgenomen. Hij is wat zuniger geweest, zou ik willen zeggen. Het Openbaar Ministerie lijkt meer en meer in de maag te zitten met kroongetuige Peter Laes. Die heeft in het liquidatieproces altijd gezegd... dat hij de moord op Houtman samen met Jesse R. heeft gepleegd. Maar uit zijn in beslag genomen laptop... zou een heel ander verhaal kunnen worden afgeleid. Er is een discrepantie tussen hetgeen hij de afgelopen jaren... redelijk consistent heeft verklaard... en hetgeen uh, op in de stukken die we hebben aangetroffen is terug te vinden. De advocaten van de verdachten zijn klaar met La S. Het zou het openbaar ministerie sieren... als ze zo snel mogelijk kenbaar zouden maken... Dat deze getuige volslagen onbetrouwbaar is. Dat ze nooit aan deze man hadden moeten beginnen. In de rechtszaak tegen de man die bekend staat als de benzinedief. eist het OM 10 jaar cel. De politie liet een file ontstaan op de A2 om de man te stoppen. Maar hij reed juist op die file in. Daarbij viel één dode. Zonder rijbewijs, invloed van cannabis, stopsignalen negerend. doorrijden, ondanks insluiting, meerdere aanrijdingen en veel en veel te hard rijden, en daarbij ook de matrix worden negeren. De man kwam in een rolstoel de rechtszaal binnen. Dat wekte de woede van de nabestaanden die de verdachten bespuugden. Hun advocaat had begrip voor de woedeuitbarsting. Hij het slachtoffer is van het handelen van de politie... en dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen daden. Het is journalist Brenno de Winter gelukt om negen maanden lang... met een zelfgemaakt legitimatiebewijs bij allerlei instanties binnen te komen. En niet de eerste de beste instanties... Tal van ministeries, de Tweede Kamer en zelfs de AIVD. Niemand controleerde de id pas op zijn echtheid, tot verbazing van de winter. Uh, dat betekent dat je namens iemand anders gewoon ergens kunt binnenkomen. Je kunt uh, producten afnemen, je kunt de post van iemand gaan stelen. Je kunt gewoon echt iemands identiteit overnemen. In het Groningse dorp Haren, is het Groningse dorp Haren moet ik zeggen, nauwelijks bekomen van de facebook rellen, ligt er alweer een nieuwe frustratie op de loer. In De Wereld draait Door beweerde tafelheer Jan Mulder dat niemand de naam van het dorp goed uitspreekt. Haren. Wat? <laughs> Haren. Haren? Ja, ja, nee. Haren is het toch? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Haren? Deze onderwerpen morgen uitge. En dat ging niet helemaal goed, maar dat geeft helemaal niks, want we gaan meteen naar Den Haag. De eerste dag van de formatie zit er rond een uur of half tien. Zat er. Rond een uur of half tien vanavond op. Vanochtend zijn de partijen bijgepraat over de financiële situatie... door de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau. Hans Andringa, hadden die instellingen nog verrassingen... voor de heren onderhandelaars? Nou, dat dat kan in wezen niet uh, het geval zijn geweest, Eva. Want uh, ja, dit voorjaar is er nog uitgebreid gekeken naar uh, de financiële situatie van Nederland. tijdens die uh, katshuisbesprekingen. Uh, we hebben net de Prinsjesdag achter de rug. Ook toen zijn alle recente gegevens weer uh, openbaar geworden. En onder alle partijen uh, verspreid. En het doel van vanochtend was ook niet zozeer om iets nieuws te vertellen... maar het was veel eerder bedoeld uh, dat alle partijen een gelijk vertrekpunt hadden... Uh, dat iedereen hetzelfde weet. En uh, ja, het doel van de partijen is om het uh, begrotingstekort... en daar zijn ze het al over eens, uh, terug te brengen tot zo'n 0,4 of 0,5 procent. En de discussie zal de komende tijd vooral gaan over de vraag... welke weg daar naartoe je gaat bewandelen om dat doel te bereiken. En hoe is deze eerste dag gegaan? Ja, dat is uh, nou ja, volgens de berichten goed, maar dat zegt eigenlijk niks. Want dat zeggen ze altijd. Uh, vergelijk het maar eens uh, zo'n eerste dag met uh, de eerste game van een tennismatch die over vijf sets verspreid uh, is. En uh, ja, na afloop van deze eerste game wil de informateur Henk Kamp wel kwijt. Tja, ik lach nog, hè? <laughs> wat zegt dat? Nou, het zegt vooral dat uh, de onderhandelaars zijn met elkaar uh, bezig geweest. En als er al iets te zeggen zou zijn, wat ik betwijfel, dan zeggen zij het. Ligt u op schema? Um, ik, weet, ik weet niet welk schema. Heeft u al een schema gemaakt? <laughs> Daar doen we ons best voor. Oh, dus het is er nog niet? Er is redelijk veel en we zullen zien wat er uiteindelijk uitkomt. Hè? Het resultaat telt. Klopt het nou dat u eerst met elkaar over de financiën gaat praten... en daarna pas over de invulling? Nee, het is zo dat wij diverse onderwerpen bij de kop hebben gehad. En we zijn net pas begonnen. Dus het is moeilijk om te zeggen dat er een schema is. En het is moeilijk om te zeggen dat er al dingen zijn gebeurd. Het werk komt op gang. En we doen ons best om de vader in te krijgen. Ja, een hoop woorden, Hans, om niet zoveel te zeggen. Ik vrees dat we dat vaker gaan zien de komende tijd, toch? Ja, dat is een andere formulering voor radiostilte. <laughs> <laughs> Morgen kiest de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter. Kunnen de gesprekken nog wel doorgaan? Want onderhandelaars zijn toch ook Kamerlid? Ja, die zitten totdat er een nieuw kabinet uh, gevormd zal worden... zitten die voor een deel in elk geval in de Kamer. Uh, en wat je dan morgen dan ook ziet, is dat om de belangrijke momenten heen... van het uh, debat en vooral de stemming... Uh, dat die onderhandelingen daaromheen geplooid zijn... zodat ook die vier deelnemers aan uh, de formatiegesprekken... in elk geval hun stem konden, kunnen uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Durf je ook te zeggen, Hans, wie het wordt? Durf je ons voorspelling te doen? Um, nou, laat ik dat eens doen. Ik gok op uh, Gerard Schouw van D66. En dat zou dan kunnen zijn omdat de VVD... heeft al een voorzitter uh, in de Eerste Kamer. Heeft ook al de premier. Dus daar komen er wel erg veel functies bij één partij terecht... Het zou natuurlijk altijd kunnen, maar het hoeft niet per se. Uh, de Partij van de Arbeid heeft net de voorzitter geleverd. Dus ja, dan blijft de D66 over. Laten we het daar maar eens op houden. Nou, we Gerard Schouw. Gaan, Gerard Schouw. We gaan, het, we gaan er nog net geen geld op zetten, Hans, maar we gaan het zien. Dank je wel voor je bijdrage. Alsjeblieft. En dan heeft mijn collega Jan van der Putten alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. De pensioenen, ook de ochtendkranten, daar gaat het uitgebreid over de pensioenen. Volgens het Financieel Dagblad hoeven volgend jaar de pensioenen van mensen in de verpleging en de thuiszorg niet omlaag. Die van ambtenaren en metaalbewerkers wel. Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil ook met het middelbaar beroepsonderwijs prestatieafspraken maken. Scholen zouden een deel van hun budget moeten verdienen door afspraken te maken over verhoging van de kwaliteit en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat meldt De Telegraaf. Eerder maakte Zijlstra zulke afspraken met hbo-instellingen en universiteiten. En houdt het onderwijs zich daar niet aan, dan gaat het budget omlaag. Ook een idee dus voor het mbo. Volgens Zijlstra zeker iets voor aan de formatietafel. Een ander idee, laat vervuilende voedselproducenten meer betalen. Het planbureau voor de leefomgeving vindt het hoog tijd... dat de voedselproductie duurzamer wordt, staat in het Nederlands Dagblad. En duurzamer, dat betekent bijvoorbeeld... ophouden met varkens exporteren naar Italië... ze daar te laten verwerken tot Parmaham... en dat dan weer terugbrengen naar Nederland. Weg ook met de groothandel en de supermarkt, zegt het planbureau. Voedsel moet rechtstreeks van de boer naar de consument. Van goede gezamenlijke afspraken over de huisvesting van Polen... en andere arbeidsmigranten komt nog maar weinig terecht... Demissionair minister Spies heist morgen de stormbal, schrijft Trouw. In een rapportage aan de Tweede Kamer heeft zij het over wegkijken van de problematiek. En dat terwijl de afspraken eind maart toch duidelijk waren. Gemeenten in acht regio's met veel Polen en andere werknemers... zouden zich buigen over de huisvesting. Maar... Den Haag, Pijnakker en Noordorp krijgen maar heel moeizaam Delft en Zoetermeer mee. En ook in het Rijnmondgebied, Brabant en West-Friesland loopt de samenwerking stroef. Managers hebben stress. Ze hebben het altijd druk, druk, druk. Hoewel... Het beeld van de gestresste manager moet worden bijgesteld. De Volkskrant schrijft over een studie die daarop wijst... van onder meer Harvard Universiteit. Mensen in een leidinggevende positie zijn in het algemeen... juist meer ontspannen dan mensen die geen leiding geven. Dat blijkt uit ingevulde vragenlijsten... en ook uit de meting van stresshormonen. En volgens Nederlandse onderzoekers maken die metingen de uitkomst extra sterk. Click and collect. Dat is bestellen op internet en ophalen in de winkel. Of in het wegrestaurant. Metro schrijft over een proef van warenhuisketen V&D. Spullen bestel je op internet en na je werk haal je ze op bij een Laplace restaurant langs de weg. Dat kan voorlopig in drie van die wegrestaurants, zegt V&D. En als de proef slaagt, wordt dat aantal uitgebreid. Volgens ING, de bank, is het allemaal heel slim bedacht. Daar denken ze dat click and collect langs de snelweg... kan uitgroeien tot een miljoenenbusiness. En tot slot in de Telegraaf het verhaal van mevrouw Muller uit Hoofddorp. Ze was op een feest en daar werd een man niet goed. Muller aarzelde geen moment en gaf mond-op-mond -mond beademing. Op advies van de GGD liet zij zich daarna voor de zekerheid inenten tegen hepatitis. Kosten van die inenting 200 euro. En tot haar verbazing kreeg ze dat geld van haar verzekering niet vergoed. Ik kon het niet geloven, zegt Muller. Ik had toch geprobeerd iemands leven te redden. Ze is bang dat mensen nu eerst gaan nadenken over de kosten... voor ze mond-op-mond -mond beademing geven. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. De verzekering gaat het recht zetten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Is rain, Adele. We gaan praten met Henk Tameling, rector van het Cernieke College in Haren. Goedenavond, meneer Tameling. Ja, goedenavond. Als ik de plaatsnaam Haren noem, dan is het natuurlijk duidelijk waar het gesprek over gaat. Dat is denk ik niet zo leuk voor de mensen die daar wonen. Nee, de mensen zijn echt uh, aangeslagen, zijn onder de indruk van het geweld wat er heeft plaatsgevonden... Het is uh, zo bizar wat er is gebeurd. Uh, met name bij ons op school hebben we natuurlijk vandaag het gesprek gevoerd... Uh, hoe dat overkomt op jonge mensen. Ja, het is een soort oorlogssituatie voor jongeren en dit is ongekend... Ja, het was de eerste schooldag na die rellen, een oorlogssituatie. Uh, heeft u dat zelf ook zo ervaren of kunt u daar met iets meer afstand naar kijken? Nou, ik heb helaas met afstand ernaar van gekeken, dus via internet, via de media. Maar als je inderdaad de foto's zag en je zag de films, dan uh, is het een uh, waar slagveld geweest. En als ik de verhalen van de leerlingen mag geloven, dan uh, was het inderdaad... Uh, was het was heel dreigend. Ze hebben echt mensen gezien die in elkaar werden geslagen. Een leerling van ons is in elkaar geslagen. Het is het verhaal van de meneer van 84 die een steen op zijn hoofd heeft gehad. Mm -hmm. Waarvan leerlingen ook zeiden van ja, dat had mij ook kunnen overkomen, want ik was die avond alleen thuis. Maar, dus ja, heeft geweldig impact. Kan ik me voorstellen, dan, dan moet je als school natuurlijk daar op een zinnige manier mee omgaan. Op welke manier heeft de school vanochtend teruggekeken? We hebben vanmorgen de eerste twee uren besteed... in alle lessen uh, aan een klassegesprek met een mentor. Dus in een kleine, veilige omgeving. Om te praten over ja, wat is je overkomen? Wat heb je meegemaakt? En ook uh, ja, hoe sta je daar nu zelf in? Hè? Wat, wat doe je en wat doe je niet? En vervolgens ook uh, heb je tips voor de politie? Heb je materiaal voor de politie? Dat soort uh, vragen hebben we met ze doorgenomen. Want um, er zijn ook best wel veel minderjarige verdachten. Ik dacht een stuk of elf. Ik neem aan dat u niet zeker kunt weten... dat er ook geen leerlingen van u bij zitten. Ik weet het niet zeker, maar ik heb wel een aan de zekerheid. grens de waarschijnlijkheid dat het absoluut niet het geval is. Mm -hmm. Want u praat de hele tijd over uw eigen leerlingen als zijnde slachtoffers. of in ieder geval onder de indruk van wat ze hebben gezien. en bang en zo. Maar ze hebben daar op straat gestaan. Ze hebben misschien ook wel met stenen in hun hand gestaan. of joelend voor een camera van een televisieploeg. Ik denk dat het anders is gegaan. Ik denk dat de meeste leerlingen vrijdagmiddag uit school naar een feestje zijn gegaan wat geen feestje was. Dat was een grappige incident natuurlijk. En een aantal leerlingen heeft echt geprobeerd er een feestje van te maken. En in de loop van de avond is het steeds dreigender geworden. Dus ik denk dat er twee groepen zijn. Mensen die uit waren op geweld en mensen die uit waren op een lolletje. Die heel nieuwsgierig waren en die zouden gaan kijken wat er ging gebeuren. Dus voor mij zijn er echt twee groepen. De middelbare scholen hebben leerlingen opgeroepen... om zich bij de autoriteiten te melden als ze zich hebben misdragen. Hoe werd er bij u op school gereageerd op die oproep? Nou, daar is uh, alle begrip voor. De, de, de meeste leerlingen vinden ook dat de daders uh, zeg maar gevonden moeten worden... en bestraft, en ook stevig bestraft. Dat is toch wel de algemene opinie. Uh, wij gaan alleen als schoolleiding niet zo ver... dat we zeggen als we mensen zouden herkennen... dat we ze dan ook aangeven bij de politie. Dat doet u niet? Expliciet nee, dat, niet. Dat doe ik uit principiële reden niet. Ik en? vind dat dat de verantwoordelijkheid is van ouders en leerlingen. Ik ben geen verlengstuk van de politie. De politie doet uh, volgens mij goed haar werk. Maar wij kunnen niet als schoolleiding, als regisseur gaan optreden. Ook niet als er iets strafbaars is gebeurd? Ja, maar daar heb ik de politie voor en uh, het Openbaar Ministerie om dat vast te stellen. Ik ben geen regisseur, ik kan dat niet zien. Mijn uh, teamleiders, mijn docenten kunnen dat echt niet vaststellen. Daar heb je professionals voor nodig. Mm -hmm. Dus u denkt uh, eigenlijk dat u voornamelijk met onschuldige leerlingen te maken heeft bij u op school? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet wel dat uh, de meeste leerlingen erg begaan zijn met wat er is gebeurd en met elkaar daar serieus over praten. En ik weet uit ervaring dat onze leerlingen echt hele leuke feestjes kunnen bouwen, maar zonder agressie. Goed, naast u in de studio in Groningen zit mevrouw Leung. Uh, goedenavond, mevrouw Go Leung, kunt u mij horen? Ja hoor, zeker. Goedenavond. Goedenavond. Uw zoon Bobby zit op het Cernieke uh, College. Wat heeft hij vrijdag meegemaakt? Nou, hij moest het uh, van binnenuit uh, zien hoe die uh, jongens uh, tekeer gingen. Van binnenuit? In welke zin? Uh, nou, wij, zitten, uh, wij hebben een zaak in Haren en een midden in het centrum. En uh, wij waren uh, eigenlijk elf uur pas klaar. En toen begon het al heel erg... Uh, ja, heel, heel erg te worden. Heel veel jongens, jonge jongens. en uh, nou, wij moesten gewoon kijken wat er allemaal aan, aan de hand is. We konden gewoon niet naar huis. Want u heeft een restaurant, heb ik begrepen. Ja, we hebben een sushi en grill restaurant ja. in Hagen. Heeft u nog schade ondervonden van die redden? Nou, gelukkig niet. Want we hebben net verbouwd alles. Oh, dat zou Twee maanden uit. geleden. Ja. En uw zoon Bobby, hij is 15 jaar. Hij weet dat er van alles en nog wat gaande is. Dat is aangekondigd. Had hij geen zin om ook op straat te gaan kijken wat er gebeurt? Om, om een nee. beetje mee te doen? Nee, dat is een, toch een andere jongen. Dit is toch een beetje ja, een beetje zachte jongen. Dus uh, hij is niet zo iemand uh, die heel graag meedoet met feestjes en zo. Of een zachte jongen met een strenge mama die zegt... je waakt ja. het niet om de straat op te gaan. <laughs> ja, dat is het wel. <laughs> is hij onder de indruk? Want wij hoorden net van de schooldirecteur... dat vooral veel leerlingen onder, in, onder de indruk zijn van het geweld dat ze hebben gezien. Is dat ook zo bij Bobby? Ja, zeker. Want hij schokt zich uh, die avond wel even... Uh... Ik zie het gewoon aan zijn hoofd, weet je, aan zijn uh, kopje. Dat het gewoon uh, met hem ook zo van, jeetje, moet dat nou, moet dat nou? Is hij ja. bang? Hij is zeker bang. En waar, waar is hij precies dan bang voor? Voor zoveel mensen, zoveel kinderen. En dat, is, dat ze met de, met de trachtstoelen van de anderen smijten. Bierflessen smijten. En tegen onze raam steeds aan bonken en zo. Denkt u dat hier je last van blijft houden? Ik, nou, ik, uh, ja, ik zelf tenminste, nu al be, is, het is bij mij een beetje over... Maar bij hem, ik denk ook wel, hoor. hij vergeet het wel snel. Hij vergeet het wel snel, denk ik. Ja, en dat hoop ik maar. Gaat u er nog uitgebreid over zitten praten met hem? Over ik wat heb, er Ja, zeker. Ik heb het met hem over gehad, natuurlijk de volgende dag al. Maar uh, ja, zo, zo te zien vindt hij het nu wel goed. Weet je het is niet zo dat hij heel dikke trauma aan uh, overhouden mm heeft. -hmm. Dat niet. En, uh, en als een jong mens die uh, overal op social media zit en helemaal. Uh, ja, op de hoogte is van dat soort dingen. Had hij eigenlijk al kunnen zien aankomen dat dit ging gebeuren? Nee, nee, absoluut niet. Nou, dan blijft het nog steeds uh, ja, iets wonderlijks... waar we ons allemaal over blijven verbazen. Ja, Henk, zeker. Henk Tameling, mevrouw Leung, hartelijk dank allebei voor jullie bijdrage. Graag, graag, graag gedaan, vanavond. hoor. Fijne avond. Feeling down my spine is more than I can take. You're not a little boy anymore. Kiss me on my neck just like winter snow. Move me like the sea that has no way at all. Good not a little girl anymore. Whistle in my ear so I can blush some cheeks for you. Share your cigarettes and I will light them up for you. You move my too strong. You to tonight, sparkling supper, yes, move further, I'll enjoy tonight, I feel to my curves like personal double bass, I touch me soft like I'm a heart for a day, And let's just hold on, speellijst klaarstaan. Dat was een beetje te snel. Um... Karsu, play my string, als ik het goed zeg. Een in Amsterdam geboren singer-songwriter... en is dochter van Turkse ouders. En dat sluit mooi aan bij het onderwerp waar we het over gaan hebben. Want uh, dat kwam vandaag. Een opmerkelijk onderzoek van studentenvereniging Anatolia... en de Vrije Universiteit. Beduidend meer hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongeren... willen na hun studie in Turkije gaan werken... dan dat ze dat in Nederland willen doen. Goedenavond, Mehmet Akoc, voorzitter van Anatolia. Um, heb jij cijfers van het onderzoek voor ons? Ja, ja wij hebben dus het onderzoek uh, onlangs uitgevoerd. En mm -hmm. uh, daaruit bleek dat 42% van de hoogopgeleide jongeren in uh, Nederland... van Turks Komaf, binnen nu en tien jaar dus uh, serieus zo'n stap zouden willen overwegen... om uh, te gaan wonen of werken in Turkije. En dat uh, heeft jou verbaasd, denk ik? Dat heeft uiteraard. ons uh, redelijk verbaasd, ja. Wij verwachten wel een aanzienlijk percentage... omdat wij natuurlijk weten dat dit leeft bij onze achterban. Maar 42% hadden we echt niet verwacht. En uh, verbaasd met ook in de negatieve zin dat je teleurgesteld bent als je dit hoort? Nou nee, we staan er eigenlijk best wel neutraal in. Bij ons was het meer van we willen gewoon constateren hoe, hoe, hoe groot, dit, uh, hoe groot deze, deze wens en drang uh, leeft bij de jongeren. En dat hebben we kunnen constateren. Dus we staan er gewoon heel neutraal in. Niet negatief, ook niet, ja, ook mm -hmm. niet echt positief. Het is wel dus iets: je zegt: het is iets wat we al kennen uit onze achterban, Dus ja. van jouw vrienden. Vrienden, omgeving, precies, onze leden van onze vereniging. En uh, nou, dat, dat leeft gewoon. Het leeft ook bij mij. Dus... Uh, ja, daar gaan we het straks ja. uitgebreid over hebben. Ja. Hoe verklaar je die wens om, om zich binnen tien jaar toch in Turkije te vestigen... en niet hier, niet op de plek waar ze opgeleid worden, waar ja. ze familie hebben? Nou, het heeft twee factoren, denk ik. Het is aan de ene kant een push, aan de andere kant een pull-factor. Dat is heel klassiek natuurlijk. Uh, aan de ene kant hebben we natuurlijk de politiek klimaat in Nederland... de toenemende polarisatie in Nederland. Uh, grimmig klimaat uh, hebben we mee te maken... Wat, waar jongeren zich toch blijkbaar niet thuis voelen. En aan de andere kant is er gewoon het uh, uh, land van, uh, waar de ouders vandaan komen... Uh, met cultuur waar ze mee zijn opgegroeid. En, uh, en de kansen die zich voordoen daar, de economie groeit enorm. Turkije is echt booming. Dus ja, dat zijn twee voorname redenen uh, uit ons onderzoek... wat de redenen zijn voor, uh, voor zo'n mogelijk terugkeer mm -hmm. Een grimmige klimaat en een aantrekkelijk klimaat. Ja. die Ja, precies. En in de praktijk, want uh, ik denk dat iedereen wel vrienden heeft die zegt... Van, nou, later ga ik echt in het buitenland mm -hmm. wonen, later ga ik in New York wonen. Mm -hmm. en noem maar op, hoeveel vertrekken er ook daadwerkelijk... Nou, dat moet dus in de praktijk blijken. Ik denk wel dat het aanzienlijk minder zal zijn. Want ons onderzoek uh, richtte zich natuurlijk op hoeveel zou het willen. Uh, als het 42 procent Precies, is, als ja. de kans zich zou voordoen. Dat is al heel opmerkelijk. Nou, hoeveel uiteindelijk, ja, ik denk, ik schat zo de helft misschien, of misschien zelfs minder. Maar het, het is maar net hoe de kansen zich gaan voordoen en hoe de Turkse economie zich in de toekomst natuurlijk ook ontwikkelt. En hoe het hier in Nederland gaat lopen. Maar die stap uiteindelijk wagen, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Dus misschien een voorzichtige schatting op 20% uiteindelijk. Ja, ja, misschien wel, ja. ja. We hebben ook uh, twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Uh, Zera, zeg ik het goed, Dogan, hoop ik. Ja hoor, is helemaal goed. <laughs> en Dennis Karaman, goedenavond, welkom ja. allebei. Um, Zera, het is heel simpel. Wat is jouw verhaal? Je bent ooit van Nederland naar Turkije gegaan. Waarom? Nou ja, enerzijds nieuwsgierig. Uh, ik was toen 29, toen ik naar Istanbul ging... Uh, om een softwarebedrijf uh, van grond te tillen... Het heette toen uh, Baan Softwarebedrijf. Ik weet niet of er nog mensen kennen, maar Baan was een concreet ja, van SAP. Er wordt S. 50 <laughs> jaar naast jou, dus dat dus gaat ik goed. heb Baan Turkije mede opgezet uh, samen met mijn man en mijn zus in 1995. Uh, en ik ben naar 1996 toen gegaan. Tot 1999 zat ik in Istanbul. En we werkten vanuit uh, Turkije met Europa en Israël. Dus ja, ik was gewoon nieuwsgierig aan mijn uh, zus en uh, mijn man Idem. We waren hartstikke jong en we hadden niks te verliezen alleen maar te winnen. Nou, ineens uh, zit je in de Board of Director met Paul en Jamba en hemzelf. Nou, het is gewoon hartstikke kick. Ja. Ik, uh, ik zeg altijd, uh, ik ben een stukje ouder natuurlijk. Uh, zeg ik uh, vooral jonge mensen van ga gewoon uh, proberen, hè, durf en lef uh, mm -hmm. te tonen. Want uh, je hebt uh, niks te verliezen, alleen maar te winnen. Ja, dat is, dat is heel positief. Ik denk dat dat geldt voor ja. iedereen. Als we ja. teruggaan nu naar het onderzoek voor vandaag. Want heb, zijn jouw beide ouders Turks? Ja. Ben je geboren in Nederland of in Turkije? Nee, in Turkije geboren. 11 jaar was ik. Mm -hmm. Dus ik heb hier eigenlijk uh, alles... Uh, alle belangrijke ja, dingen. Alle belangrijke uh, maafhaven- universiteit afgemaakt. Ja. Rechten gesosteerd in Nijmegen. Dus in die zin uh, voel ik me wel hier ingeburgerd. zou ik maar zeggen. Echt uh, getogen. En dat was je ook toen je op je 29e uh, ja, vertrok? Ja, ook. Had het precies. ook, uh, de, los van de pol en de avontuur... en alles wat je ging meemaken in Istanbul... Mm -hmm. had het ook iets te maken met de grimmige sfeer in Nederland? Nee, toen uh, vond ik dat niet zo erg als uh, nu. Ik ben wel met jou eens dat, uh, hè, met uh, vorige spreker uh, dat het nu veel grilliger is. Uh, en in de jaren negentig, toen ik dus daar was, was het niet zo. Mm -hmm. Het was wel zo dat uh, Turkije wel, wel nog goed was hè, qua economie en zo, mm -hmm. maar uh, vergeleken met Nederland was het op hetzelfde niveau. En nu zie je wel verschillen. En nu is dus het Turkije. Glimmig... Veel... Het grimmige hier in Nederland zelf? Voor, ja, voor... ik vind Nederland nu grimmiger. Om eerlijk te zijn, ook kijken naar de jeugd. De jonge mensen, vooral de hoogopgeleide die ik vaak ook zie gaan. Dus puur vanuit het sociale uh, sfeer in Nederland. En wat Nederland. is dat dan precies? Nou, Meestal krijg ik te horen, want ik ben nu uh, natuurlijk... Uh, ja, Ietsje ouder, dus ik kan het opeens adviseren. Mag ik, uh, tenminste als mensen dat uh, graag willen. Ik zie vaak mensen die uh, puur nieuwsgierig zijn. Dat is ook goed, vind ik. Als je jong bent, moet je ook juist nieuwsgierig zijn. Maar wat, dus grimmige, wat ik hoor, is van, ja, dat beu van negativisme in Nederland. En ge uh, negativisme gepaard gaan met uh, zeg maar economische malaise. Mm -hmm. Geeft net dat druppel. Dat en is dit dus... ook de, want uh, meneer Arkocci had het over de polarisatie in de samenleving. En dan denk ik aan een scheidslijn tussen mm -hmm. mensen die van etnische afkomst Turk zijn en mm -hmm. uh, autochtone Nederlanders. En daar, hoe daarover gesproken wordt in het sociaal, klimaat, maatschappelijke debat. Mm -hmm. Is dat het ook? Ik denk het wel, maar je moet het denk ik niet alles onder één kan scheren. Daar zijn er zijn ook jongeren bijvoorbeeld die dat helemaal niet zo vinden. Mm -hmm. En puur vanuit ervaring gewoon denken van joh, ik heb nu, hè, nu in Nederland. Die gewoon niet zo goed is qua economie. Dan vergelijk ik met mijn tu eh, tu Turkse achtergrond. En dat is best wel goed, want Turkije is na China de meest snelst groeiend land in de ja. wereld. Nou, dat bedoel, iedereen die een beetje ja, alert is met de economie en zo, die weet dat. Dus ik denk dat uh, dat soort groepen heb je ook. Dat de jongelui heel erg gericht zijn op hun carrière. Dan kiezen ze dus bewust voor Turkije. Ja. En de derde groep is, ze zeggen ook, uh, mensen die bij mij komen... zeggen, ik zie er niet zoveel verschillen meer. Als je vergelijkt met Turkije van vroeger, zie je Turkije van nu... bijna een Europese stad... Ja. is geboren. Uh, ja. ja, idem dito. Ja. Dus in die zin zie je heel veel uh, verschillende uh, commentaren. Zeg maar, Waarom zij naar ja. Turkije gaan. Dennis Karaman, jij zit hier ook. Um, je bent in Nederland geboren. Waarom ben je naar Turkije gegaan? Uh, ja, Toen ik ben afgestuurd in 2008... Mm -hmm. was het eigenlijk de nieuwsgierigheid, de uitdaging. Istanbul is zo'n ongelooflijk mooie stad. Ik was echt verliefd geworden toen ik daar in 2006 zomer op vakantie ging. En toen dacht ik, dit is... Maar in New York, ik moet hierheen. Je gaf net als voorbeeld van uh, mensen die naar New York verhuizen. Ja. Ik merkte in mijn omgeving gewoon Nederlandse, Nederlands, Nederlandse jongeren. Ik word dan gezien als Turks, Nederlands. Zijn jouw ouders allebei uh, Turks? Allebei Turks, maar mm. ik voel me echt een Amsterdammer. En mm. uh, het was voor mij meer het gevoel van: Jezus, er is zoveel mogelijk daar, dat wil ik gewoon beleven. Ik wil daar die ervaring meemaken van wat ik daar allemaal kan en doen. Was en was dat ook zo voor jou? Was daar zoveel te beleven en kon je daar ook succesvol zijn? Uh, ja, nog steeds. Ik woon daar nog steeds. Ik ben nu uh, speciaal voor het symposium... morgen uh, in de VU ben ik uh, overgevlogen. Dankzij meneer Akkoc. <laughs> en uh, ja, ik ben nog steeds echt elke dag... het klinkt heel cliché, maar echt elke dag... nieuwe dingen, nieuwe plekken. Wat ben je daar gaan doen? Uh, <laughs> ik ben eigenlijk gewoon verhuisd zonder, uh, zonder enig idee, zonder plan. Gewoon echt nieuwsgierig. Wat kan ik daar doen? Wat komt in mij naar boven daar? Want ik heb niet... Per se sterke band met Turkse roots. of Het was echt de stad. Mm -hmm. De energie van zo'n stad. De mogelijkheden, de, de creativiteit die je daar voelt... als je daar bent, als je rondloopt. Dus je had net een diploma op zak. Wat had je gestudeerd? eigenlijk? Ik heb taal en communicatie gestudeerd aan okay. de UvA. En dan geen enkel plan? Geen enkel plan, helemaal niets die aan de diploma. Ja, daar zijn vast heel blij met je ja. geweest. <laughs> ja. Ze zijn ook. Wij zijn, uh, back in the days, zijn wij hierheen gekomen. En mm -hmm. nu... Uh, Doe jij het omgekeerde? Waarom? We hebben het hier beter. We hebben het in Nederland beter. Uh, maar ik denk dat mijn moeder het nu heel goed begrijpt. Nu ik daar heb gewoond en een soort van kring heb gecreëerd om me heen. Met nieuwe vrienden en nieuwe mogelijkheden. En, ik heb een... en wat heb je uiteindelijk in de praktijk voor, voor plannen ten uitvoer gebracht... waardoor je daar kan overleven? Um, ik heb in 2009 heb ik samen met een vriend van me... Heb ik een uh, sneakerwinkel, sportschoenenwinkel mm -hmm. opgezet. En ons doel daar was vooral... Uh, ja, vanuit mijn achtergrond hier in Nederland merkte ik... die Turkse jongeren die willen heel graag uh, meegaan met die mode... maar die is daar nog niet een beetje, uh, zoals de vorige spreker al zei... de kansen daar, de economische kansen ja. ook. Ik ben niet per se heel zakelijk ingesteld. Voor mij was het meer een cultureel aspect, het sociale aspect van... deze jongeren die uh, een soort uh, niche, een soort, uh, uh, hoe zeg je dat? een soort groep zijn... die wat kleiner, uh, een alternatieve groep zijn... die zich willen onderscheiden van de massa en die daar geen uitlaat voor kunnen vinden. En door middel van een winkel met culturele hmm. activiteiten... met kleine feestjes, met concerten, met uh, exposities... breng je zo'n groep samen. En dat was voor mij de uitdaging ja. van... ik wil dat doen in deze stad. Heb je uh, gemerkt in jouw vriendenkring... nu dat je even terug bent bij bijvoorbeeld mensen die je van vroeger kent... dat er een grotere drang is om ook uh, naar Turkije te gaan? Proef jij dat ook? Nou, ik, heb, ik heb een hele gemixte uh, vriendengroep hier... Ik heb een uh, vriend, Tyler heet hij... en hij heeft zes maanden ook uh, in Istanbul uh, stage gelopen. En hij is ook echt verliefd geworden. Tyler klinkt niet echt alsof hij Turks is. Nee, is hij ook niet. Nee, nee, maar dat zeg ik ook opzettelijk. Ik denk dat uh, waarom zoveel mensen zoveel in dat onderzoek... zoveel mensen dat gevoel hebben. Ik denk ook dat het aan Nederland... niet per se het politieke klimaat, maar ook het economische klimaat... en ook in de culturele sector... Mm -hmm dat je gewoon voelt van, hé, hey, die er energie... Dat is veel te beleven. Ja, ja, in Berlijn is dat ook zo, dat mensen zich daar aangetrokken toe voelen... van, ik wil daarheen en ik wil daar iets doen. En ik denk dat Istanbul, zo'n grote stad, een sterke aantrekkingskracht heeft. Sera, hoe, hoe kijken uh, Turken in uh, Istanbul bijvoorbeeld... naar mensen die van Turks afkomst zijn, in Nederland hebben gewoond en gewerkt... en zich daar vestigen? Vinden ze dat gek? Helemaal tof. Ja? Want uh, ja, ik moet echt eerlijk zeggen, uh, toen wij dus daar waren, in uh, eind jaren negentig... Het was zo een eye-opening voor ons, maar ook voor die mensen. Want we waren wel misschien een van de weinigen... toen tweede generatie Turkse mensen die ook hoogopgeleid waren. Dus ik weet nog dat de CEO van Philips... had ook Ilhan eten tijd destijds, en hij is nu met pensioen. Die zei, jongens, wat komen jullie hier doen? Want jullie zijn een van de eersten die ik zie... He, zaken doen en ook op zo'n jonge leeftijd natuurlijk. Hè. Uh, dus in die zin. Uh, nee, we zijn, we zijn echt met open armen ontvangen. Mm -hmm. Wij vonden echt een eer dat wij dus overal, weet je wel, uh, binnen konden gaan. Ik heb met, bijna met ministers aan tafel gezeten, met departementen. Dus heel, uh, heel open, heel, heel open. Maar met Arkoc, we hadden het er net al over in het begin. dat die wens om terug te gaan naar Turkije, als ik het zo mag noemen, terug mm -hmm. te gaan, dat die ook bij jou leeft. Ja. Waarom? Uh, nou goed, ik ben uh, twee jaar geleden een half jaar in Istanbul gaan wonen. Dat uh, was ook een hele ervaring. Wat, het verhaal wat, het strookt eigenlijk heel erg met wat Dennis net vertelde. Uh, de stad, de, de, de uitdaging. En, uh, de, ben de je hier geboren? Taatje? Ik ben hier geboren. Ja, geboren getogen Amsterdammer ook. En ik voel me ook echt thuis in Amsterdam. Ik zou ook niet zonder Amsterdam kunnen. Maar uh, de kansen die daar, uh, die daar liggen voor mij... Zijn denk ik veel groter dan in Nederland. En, en als je uh, denkt over, over daarheen uh, uh, remigreren, om het misschien zo te zeggen. Ja. zie je jezelf dan ook als oudere man daar? Of is het een tijdelijk iets wat je zou willen doen? Wil je tien jaar in Turkije ontwikkelen. en dan toch weer naar Nederland komen? Ik zou eigenlijk het liefst tussen twee landen in willen zitten. Ik wil niet uh, kiezen. En ik wil ook niet voor de situatie zijn, uh, staan dat ik moet kiezen. Ik, ik denk dat het prima kan dat ik tussen beide landen in kan leven, letterlijk. Mm -hmm. Heb je uh, last van die polarisatie in Nederland zelf, waar je het over had? Ja, ja, kijk, uh, met de afgelopen verkiezingen is dat natuurlijk gebleken dat het weer wat meevalt. Maar goed, uh, met de vorige verkiezingen, de enorme verschuiving naar rechts en uh, het populisme daarvan. En uh, ja, alles uh, wat je in de media tegenkomt, ja, dat maakt er allemaal niet beter op natuurlijk. Uh, dus ik denk wel dat er heel veel uh, te doen is in Nederland op dat gebied. En uh, dat er heel veel nog moet veranderen, Wil we dat gevoel wegkrijgen bij uh, grote groepen. Dat doe je misschien juist door te blijven, door succesvolle, jonge... Turks-Nederlandse ondernemers, zakenlui, mm -hmm. artsen te zijn. Vestig jezelf definitief ja. na zoveel generaties in een land. En laat je zien dat je uh, dat allemaal niet hoeft te horen? Uh, nou, kijk, hoe ik het meer zie is: ik werk het liefst voor een Nederlands bedrijf in uh, Turkije. En ik hou het liefst mijn banden met Nederland aan. Dat doe ik het liefst. Uh, dus als die, als die kansen en uitkomsten voor mij kunnen zijn, dan, dan, dan ga mm -hmm. ik daar gewoon voor. Dus ik werk het liefst gewoon voor een Nederlands bedrijf. En ik Waar mee... voed je, je kinderen op als je die hebt? Ik zou wel, moet ik eerlijk zijn, ik zou wel mijn kinderen in Nederland willen opvoeden. Wow. De, ik zou wel willen dat ze zeg maar, de, de educatie hebben kunnen krijgen uh, die ik hier heb gehad. Omdat ik wel moet zeggen, Turkije ontwikkelt zich enorm. Maar op het gebied van onderwijs en zo zijn er nog heel veel stappen te maken daar. En, uh, ja, privéscholen zijn wel heel goed, maar ja, normaal ja, school is lastig. Ja, ik ja. heb daar een half jaar gestudeerd op een privéuniversiteit. En uh, zie echt allemaal van die rijkluiskindjes. En uh, ja, die, die zijn toch, toch niet zo ver als wij jongeren in Europa. We hebben twee talen meegekregen van thuis. Ik kan Nederlands, ik kan Turks. Daarnaast kan ik ook nog eens Engels. Drie talen vloeiend kunnen spreken in Turkije. Dat is echt bijzonder. Ja. Uh, dus dat, die, die kans zou ik mijn kinderen wel niet willen ontnemen. Voel je je ook uh, zo... Uh, ik, ik zie het als iets positiefs hoor. Maar gespleten in de zin van... Uh, uh, daar willen wonen, hier willen wonen. Kinderen daar opvoeden, daar nog naar school. Heb je dat ook Dennis of niet? Mm. Of heb jij een definitieve keuze gemaakt? Nee, zeker niet. Maar ook niet Amsterdam, ook niet Istanbul. <laughs> ik zie mezelf als een vrije ziel. Ik, uh, ik zie wel waar ik beland. Het is meer wat op dat moment goed voelt. Daar wil ik zijn. Mm. Nu is dat toevallig Istanbul al vijf jaar. Maar uh, ik bedoel, als ik hier. Ik, uh, ik ben dus een week geleden aangekomen. En toen voelde het wel heel erg van: wauw, mijn Amsterdam. Ik mm -hmm. ben weer thuis. Maar aan de andere kant, ik weet dat ik uh, overmorgen, als ik weer terug ga naar Istanbul, ook weer denk: ah, heerlijk. Mijn Istanbul, ik ben ja. weer thuis. Zera, zou je ook nog, nog teruggaan gaan naar. Uh, nou, ik noem het, uh, dat al zei, is heen gaan. Eigenlijk is het een, uh, vind ik zelf een. Uh, een rijkdom dat je bicultuur opgevoed bent. Je noemde net misschien eh, spleet eh, Ja, ik zei... zie het als iets positiefs, maar het ja. is, eh... mensen in de maatschappij in Nederland zouden zeggen: Nou ja, je moet toch eigenlijk een keuze maken. Eigenlijk eh, hebben wij dus eigenlijk een rijke keuze. Want we kunnen overal gaan en staan waar we willen. Bijvoorbeeld, eh, een voorbeeld is mijn zus, die met wie dus wij in Turkije samengewerkt hebben bij Baan. Heeft in Brussel gewoond, gewerkt. Nu eh, Daarna in China. En nu is ze net in eh, Zuid-Afrika. Dus wij zeggen, wij zijn wereldburger geworden dankzij de ervaring in Turkije. Dus ik vind het echt heel erg plus als mensen dus dat ook helemaal, zo beseffen. Ik word helemaal blij van dit gesprek. We <laughs> zijn helemaal niet bang te zijn voor die 40% drain. We zijn allemaal post-nationalisten. Nee, allemaal blij met onze gemixte identiteit. Geweldig. <laughs> ja. ja. en Heel ja. erg uh, bedankt ja. allemaal bedankt dat jullie bedankt. hier wilden zijn. Ja, ook bedankt. Ja. Jugglers walk on the wire. Lions leap through hoops of fire as the acrobats go flying. Once the, the show. in de middel van Milo. Een Chinese fabriek is vandaag gesloten... nadat er rellen uitbraken tussen ongeveer 2000 medewerkers. Eerder kwam dezelfde fabriek al in opspraak... vanwege slechte arbeidsomstandigheden. Over de arbeidsomstandigheden in Chinese fabrieken... ga ik praten met Andriët Nommensen. Zij is van FNV Mondiaal en bezoekt zo'n twee keer per jaar... Chinese fabrieken en bedrijven. Goedenavond en welkom in de studio. Goedenavond. En ik praat ook met Gary van Pinkster. Zij is China-deskundige en tevens verbonden aan Klingendaal. Goedenavond, Gary. Goedenavond. Uh, mevrouw Noemens, ik begin bij u. Uh, FNV Mondiaal werkt samen met internationale vakbonden. Hebben ze eigenlijk vakbonden in China? Uh, er is een vakbond, maar het is een staatsvakbond. en mm. uh, Dus een verlengstuk van de overheid. Dus wij werken vooral samen met arbeidsorganisaties uh, die opkomen voor de rechten van werknemers. En zijn dat er veel daar in China? Uh, dus. dus er is een redelijk wat. Niet, uh, maar ze, worden, ze hebben moeten opereren in vrij moeilijke omstandigheden. En op, bijvoorbeeld op het moment is er een uh, soort van heksenjacht bezig... op uh, onafhankelijke arbeidsorganisaties. Mm -hmm. En de, de, ja, die proberen ze zeg maar, uh, in te lijven. Dus ze hebben een, een koepel opgericht um, van de overheid. En daar mag, je, daar mag je lid van worden. Maar de organisatie waar wij mee werken, die willen dat niet. Want dat is een manier om hun in te lijven... en om invloed uit te kunnen oefenen op deze arbeidsorganisatie. Ja, ja. En waar, hoe gaat het nog verder dat de, de, de moeizame omstandigheden... waarbinnen ze moeten opereren? Waar moet ik aan denken? Want wij zijn alleen maar zo'n wilde gewend hier als Nederlandse werknemers. En ze moeten de hele tijd zoeken van wat de ruimte is waarin ze kunnen opereren... en met wie ze kunnen opereren. Dus ze zijn de hele tijd aan het kijken van... Uh... Uh, wie, wie kunnen we ondersteunen, uh, kunnen we samenwerken met de universiteit... Kunnen we welke uh, uh, arbeidsadvocaten willen ons helpen. En ze zoeken de hele tijd die grens op in de ruimte waarin ze kunnen opereren. En dan, nou ja, als ze te veel op, uh, op bezoek moeten met uh, of thee, kopjes thee drinken... noemen ze dat soms met veiligheidsdienst, dan weten ze dat ze uh, op de grens zijn. Ze pure intimidatie ook. Ja, dat is intimidatie. Gary, hechten arbeiders in China waarde aan, deze, uh, uh, aan die ene staatvakbond die er bestaat? Of is het een farce? Nou, dat is wel een beetje een farce hoor. Dat is inderdaad eigenlijk meer een, een organisatie vanuit de staat... om controle te houden op wat er in fabrieken gebeurt. Maar het interessante is natuurlijk wel dat China daarmee kan zeggen... kijk, wij hebben vakbonden... die vertegenwoordigen al de belangen van de arbeiders. Dus dat hoeven die arbeiders niet nog eens een keertje dubbel op te doen... via andere organisaties. Dus het is eigenlijk een hele... Ja, slimme manier om in die zin uh, te voorkomen dat er echte zelfstandige arbeidsorganisaties ontstaan. Mm -hmm. Want ik denk dat China daar ook eigenlijk altijd nog net een graadje banger voor is. Voor arbeiders die zich organiseren dan bijvoorbeeld voor studenten die zich organiseren. Nou, er zijn natuurlijk veel meer arbeiders in China dan studenten, denk ik zo. Daarom. Daarom. Er is altijd eigenlijk, ja, daar de, er is angst voor alle vormen van organisatie, maar zeker voor deze inderdaad. Er waren ook vroeger bij de opstanden op het Plein van de Hemelse Vrede... inmiddels alweer een tijd geleden, maar was de grote angst... dat arbeiders daar in georganiseerde vorm aan deel zouden gaan nemen. Dus mm -hmm. de China is daar heel alert op. Ja. Je hebt jaren in China gewerkt en, en gereisd en ook veel fabrieken gezien... Kun je voor ons een beetje schetsen hoe die arbeidsomstandigheden, hoe, zo, hoe anders ze zijn dan wat wij hier gewend zijn? Nou, wat je in mijn tijd veel zag, ik denk overigens dat dat wel verbeterd is. Hè? Maar wat ik toen veel zag, was inderdaad eh, vooral jonge mensen van het platteland, die eigenlijk van heel weinig op de hoogte waren. Die van, van het platteland naar de stad kwamen eh, en daarin uh, vaak met z'n zessen of z'n acht uh, op één uh, kamer zaten... en dan zo'n beetje de hele dag, maar ook vaak meer dan de hele dag... ook nog vaak s'avonds en s'nachts... als de grote partijen geproduceerd moesten worden... aan de slag waren. En eigenlijk waren die toen... Uh, vrij onmondig en stonden ze vrij zwak... omdat er nog relatief weinig fabrieken waren... Uh, tegen een relatief groot arbeidsaanbod. Dat is inmiddels wel wat veranderd... want inmiddels uh, zijn er veel minder jongeren... ook door het eenkindsbeleid. Het aantal jongeren neemt ook zeker in de toekomst af. Veel jongeren zijn beter opgeleid. Er zijn ook veel meer fabrieken. Dus het evenwicht is een beetje verschoven. Mm -hmm. de, de arbeiders staan in die zin sterker, hebben ook... Uh, wel loonsverhogingen gehad en betere omstandigheden kunnen afdwingen... omdat ze gewoon schaarser zijn. Omdat ze gewoon een, eh, ja, een, een meer begeerlijk goed zijn nu... dan dat ze vroeger waren. Mm -hmm. Mevrouw mensen, u reist uh, twee keer per jaar in, uh, in China... om de, uh, deze fabrieken onder andere te bezoeken. Ziet u ook een toename van een soort zelfbewustzijn... bij de gemiddelde Chinese arbeider? Het besef dat je schaarser bent, waar Gary het over heeft? Ja, dat klopt. Zeker uh, in uh, guangdong daar, daar, is, daar is een arbeidstekort. En dat maakt inderdaad dat de werknemers meer kunnen eisen. Maar meer landinwaarts is het weer is wel weer anders. Dus het verschilt ook elke keer weer per provincie. Mm. Wat is het ergste wat u landinwaarts heeft gezien? Ja, ik, ik, ik werk voornamelijk met de organisaties die het, cel, die het zien. Dus werknemers die, of, of uh, mensen van de organisaties... die in de fabriek gaan en dan naar mij vertellen, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, het is meer... de het, wat, wat mij eh, voelt, het hele militaristische werkregime, wat voelt vandaag van die, die van Foxcom. Mm -hmm. um, dat, dat zijn verhalen die vind ik wel heftig. Dat je, ja, dat je gewoon echt hele lange werkdagen maakt en dan heel weinig vrij hebt. En eens in, eens in de dertien dagen dat ze daarover hebben en dat ze. Uh, we moeten vragen om naar de wc te gaan... en dat er dan maar één kaart is voor zoveel werknemers. Dat je met heel veel mensen op een, uh, in een uh, slaapzaal slaapt. Um, dat je als je iets fout doet, dat je een uh, biechtverklaring uh, moet opschrijven... en dat dat publiekelijk wordt uh, neergehangen. Ja. Nou, dat... Dingen die waar wij ons eigenlijk helemaal niet uh, bij kunnen voorstellen. Um, zijn er grote verschillen, Gary, wat jou betreft, in de regio's? Uh, wat ik gezien heb is ook wel inderdaad verschillend. Kijk, uh, uh, die, die kustgebieden, daar is eigenlijk ook een, een neiging... Uh, dat wil de Chinese overheid overigens ook graag... om een beetje weg te gaan van die productie uh, van bijvoorbeeld textiel... en van uh, goederen eigenlijk die je produceert... maar waar heel weinig toegevoegde waarde aan is... als je dat produceert naar wat hoogtechnologischer goederen... Hè, waar je meer... Uh, uh, waar je meer aan kunt verdienen en waar dus ook meer eh, lonen in uit te betalen zijn wat ook eventueel meer te automatiseren is, maar je ziet dus inderdaad dat dat wat in die kunst, kustgebieden wel een beetje lukt, dat dat inderdaad landinwaarts. Eh, dat, dat ook de, bijvoorbeeld de vuile fabrieken die niet meer welkom zijn in de kustgebieden. Bijvoorbeeld hele smerige uh, leerlooierijen die ik wel gezien heb. Uh, dat die zich inderdaad landinwaarts bewegen naar de gebieden waar die industrie nog niet zo erg ontwikkeld is. En waar ook bijvoorbeeld de lokale autoriteiten het veel uh, ruimer nemen met... Uh, milieumaatregelen met toezicht op die fabrieken. Omdat ze zeggen, ja, we hebben die fabrieken nodig om tot ontwikkeling te komen. Dus dat is inderdaad wel een groot verschil wat je ziet. Mm -hmm. Het is, uh, het, is ja, het, het, het meest smerige wat ik inderdaad gezien heb... is vooral uh, ja, leerlooierijen, maar bijvoorbeeld ook het spuiten van meubels... Met, uh, uh, met bepaalde vrij giftige verfstoffen... zonder dat mensen enige bescherming daarbij droegen. Wow. Het is, uh, het, dat zijn inderdaad dingen waarvan je ook denkt van ja, daarvan weten we... Nu nog niet wat latere gevolgen zijn. Dat je denkt, ja. later zullen daar veel. Daar kunnen we wel ongeveer schatten. Dan ja. kan je wel ongeveer schatten ja. wat daar gaat ja. gebeuren, maar dat is nu dus nog niet helemaal te zien. Dat, dat, dat, ja, daar gaat China later ook problemen mee krijgen. Mm -hmm. Hoe is het met de onderlinge solidariteit van, uh, van arbeiders in China? Helpen ze elkaar? Heeft u het gevoel dat dat uh, toeneemt ook met die groeiende zelfbewustzijn? Nou, de arbeidsonrusten nemen echt heel erg toe. Dus in die zin ja. Als uh, en ook de, wat een uh, hele on interessante ontwikkeling is, natuurlijk de hele alternatieve media. Ze gebruiken een soort vorm, dat heet QQ. En dan via de, ja, de mobiele telefoontjes uh, kunnen ze met elkaar in verbinding staan. En kunnen ze, kunnen ze heel snel iets organiseren. En dat zijn van die ja, een beetje wilde stakingen of wilde. Mm -hmm. uh, ja, dat ze een stop maken. En uh, dat is op zich wel een hele interessante ontwikkeling. En daarin zit absoluut solidariteit. Verwacht u dan uh, in een notendop dat dit echt tot structurele veranderingen gaat leiden in China? In de arbeidsomstandigheden voor Chinese arbeiders? Ja, het is, het, is wat, het is dus verschillend per regio en mm -hmm. provincie. En afhankelijk van hoe de, ook hoe de overheid, uh, of de provinciale overheid... hoe ze zich uh, ermee bemoeien. Ik... Maar onder druk van deze stakingen... en nieuwe vormen van communiceren met elkaar, solidariteit. Ja, in die zin wel. Is, er wel, is dat een positieve... Is dat, ja, er is een groeiende maatschappelijk mm -hmm. middenveld. En er is een, uh, is, je hebt een nieuwe technologie. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar het blijft dat de wet heel slecht gehandhaafd uh, ja. is. Goudie, tot slot nog heel kort. Is er hoop? Gaan we het nog in ons leven meemaken? Dat zij daar net zo luxe werken als wij hier? Het zal wel een stukje luxer worden... maar er komt dat komt vooral omdat ze gewoon schaars worden, die arbeidskrachten. Ja. Hartelijk dank allebei. En dank voor het luisteren. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Slaap lekker voor straks.